Volgens de LVV zijn dat vaak oude gebeurtenissen... die door de voice weer bovenkomen bij slachtoffers. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft na vier dagen stemmen... en vijftien stemrondes Kevin McCarthy gekozen tot nieuwe voorzitter. De Republikein kreeg uiteindelijk net voldoende stemmen... om democraat Nancy Pelosi op te volgen. De stemming eindigde in 216 voor en 212 stemmen tegen... McCarthy had in de stemrondes te maken met felle tegenstand van republikeinse conservatieven. Die vinden McCarthy te slap en zijn bang dat hij zaken gaat doen met de democraten. Naar toezeggingen stemden een aantal conservatieven toch op McCarthy. Op een basisschool in de Amerikaanse staat Virginia heeft een jongetje van zes zijn lerares neergeschoten. De vrouw is zwaar gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De leerling is door de politie meegenomen... Het gebeurde in het lokaal van de eerste klas na een woordenwisseling, melden Amerikaanse media. Hoe de jongen het wapen ongemerkt de school inkreeg, is niet bekend. De 550 leerlingen zijn na het schietincident geëvacueerd en de school blijft voorlopig dicht. In Zuid-Soedan zijn zes journalisten opgepakt voor het filmen van hun president terwijl die in zijn broek plaste. Het gebeurde drie weken geleden. De 71-jarige president Salva Kiir kreeg het ongelukje tijdens het volkslied. De zes opgepakte journalisten werken voor de staatszender van Zuid-Soedan. Het weer droog met in het oosten en zuidoosten wat zon. In de loop van de middag meer bewolking en dan vanuit het westen regen. Het wordt 10 tot maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 Of Zou fijn, Ik weet het niet. Ja, Bart van ja. de Zwart waren best lang. En uh, Currie en Van Inkel, nou, dat was maar een paar jaar, volgens mij vier jaar of vijf jaar. Ja. Maar wij zitten hier volgens mij al vijftien jaar of zo. Ik denk het wel, als die ja. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja. En, en die ik, moet, ik moet jou ook feliciteren volgens mij. Want volgens mij zit jij hier vandaag ongeveer 30 jaar. Nou, ik weet niet of het vandaag is. Ik heb een programma gevonden ergens uit februari of zoiets. oh. Uit februari 1993. Nou, ik ga er nog even best voor doen. Van als ik hier ontvangen word, moet ik natuurlijk wel uh, wat, uh, wat materiaal hebben om te laten horen en te bewijzen. Voor de Kiris Book of dat? Records. Ja. Ja. Oh. De man die is blijven hangen bij de lokale omroep en nooit oh. verder is gekomen maar wel een leuk leven heeft gehad, want ik denk als je zo bekend wordt, dan word je ook niet zo vrolijker van. Nee, als je in de krant nee, ziet, precies van is hij naar nou vreemd gegaan en dan de pagina 10, nee toch niet. Toch niet. Hij <laughs> heeft, heeft een heel dik boek, boek geschreven, van 540 pagina's over dat hij zo gepest is En dat hij naar Amerika is gegaan. Oh nu heb ik uh, een andere. Oh, ja, gast je hebt iemand. een andere, in je hoofd, ja. Nu heb ik het uh, Harry heb ik over. De per. Ja. Oh ja. Jezus oh, yes. wat kneus, kneuzen. Jezus, ik, nou, doe... ik heb het boek niet gelezen, ik kan er nog niet over oordelen. Ja, ik ga lul... nog een beetje op de vlakte. Ja, ik lul natuurlijk nu gewoon aan alle journalisten naar die ja. er ook een plasje over hebben gedaan. Over Harry van de Prins, zeg maar, die in een nazi-uniform op een feestje verscheen. Ja, ook weinig besef van geschiedenis, denk ik. Net zoals de meeste Nederlanders. De Nederlandse jeugd, die heeft er ook weinig verstand van schijnt, lees ik in de krant. Dus, nou goed, Harry ja, is helemaal prins af. En ik vind nu dat de familie en een stap richting hem moet doen. Ik denk dat dat te laat is nu. Ik denk dat ze nu helemaal uit Kotsen geworden. Goed, nou, ja, jaar nou ja. is begonnen. Ja, dat moet waren nog, hè? Of is het te laat? Mag het dan nog of niet? Je, Je bent ben al nog weg. Ah! Wat? Nou, eigenlijk. Tot nog? gisteren. Gisteren was het dan drie koningen. En dan is het echt het einde van de feestperiode. Oké, okay, en dan moet je kerstboom opgeruimd zijn... want dan schreef het bad luck of zoiets, geloof ik. Hè? Oh god, ik heb hem nog niet opgeruimd. Ik, ik ook was niet morgen pas van plan. Nee. Maar nee ik die... vind toch wel gezellig, die lichtjes. Ja, zo'n zo kale plek krijg je dan. Nou, ik heb in mijn magazijn heel veel mooie stoelen, zeg ik tegen mijn vrouw. Dus zeg maar wanneer die weggaat, vul ik hem zo weer op. Ja, ja, dat weet ik wel, zegt ze altijd. Weet wel. Nou goed, we hebben het gehad de nieuwjaarswisseling met heel veel vuurwerk... En heel veel berichten weer in de krant over uh, hulpverleners die uh, geholpen werden. Ja, nou, ik mag ook nog een beetje klagen, want het vuurwerk mocht dan wel in Zandvoort. En ik vond het wel heel verrassend. Ja. Yeah? Want dan hadden dan, uh, er was dan een eindejaarsdienst waar ik dan mee zong en zo. En, yeah? en toen uh, was er een vuurwerk, jongen, niet normaal. Maar ik bleek, het bleek ook dat een van die dames die meeging, die uh, kon dus niet eens de parkeergarage in naast uh, de krocht. Want die was gewoon zo goed als vol. Met vuurwerk. Op zaterdagavond. Nou, oh. ik denk dus gewoon dat al die mensen van Haarlem denken van... We gaan naar Zandvoort. Hier mag het. Ja, goed kijken. We gaan bekijken. even los. En een herrie. Man, man, man. Zou je op dat moment even de, de vergoeding vergoedingen omhoog moeten gooien? Dat je net meer binnen ja, kan parken. Ja. Ja, ja, ze moesten natuurlijk wel. Want uh, het is dan weer dat... Uh, uh, naar nou, Achter de treinen niet meer rijden. En de bussen niet meer. Dus die, die hebben waarschijnlijk allemaal geslapen daar. Wat heerlijk. Ja, dan was er geen plaats meer. Dus in de parkeergarage. Nou, zeker. Nou, leuke ah, berichten. goede berichten. Ja, dus uh, boek nog. hem alvast voor volgend jaar. De parkeergarage. Dan kan je daar gratis slapen. Goed, straks onder andere de Zandvoortsabrik. De geschiedenis zit er weer aan te komen. Oh ja, die is weer een hoop gebeurd op 7 januari. Weergever hier. We is er. Happy hour. Hi Ik weet niet. Misschien wordt hij in ingesteld. Ik denk dat het een beetje klaar is. De happy hours in de kroeg. Hoe is het gewoon dat je gewoon een uurtje blij bent? Dat je uh, zo'n billetje hebt genomen. Ik kan ook natuurlijk. Alhoewel, welke maatschappij stimuleer je dan weer? Als je zo'n pilletje neemt. Want waar worden die gemaakt? En waar wordt de afval gedumpt? Ik denk dat we gewoon niet zo blij mee moeten zijn. En ook dat bier, dat hoor ik vanochtend op de radio nog... is gestegen. De prijs is even 10 cent omhoog gegaan, geloof ik. En sommigen schatten al in dat het voor het einde van het jaar... in ieder iets van 4 euro wordt. Is het voor een krat? Nee, dat is voor één biertje. In de kroeg. Het, is nu, het schijnt nu gemiddeld 3 euro te zijn. En sommigen hebben al het verhoogd naar 3,10 euro. je, heb ik dan nou echt helemaal niet opgelet... dat ik laatste een keer een rondje haalde? Want ik denk van... Ja, of, door, ja, we zijn er ook meestal met een klein groepje. Iedereen door, voor zich ook mee. door die pasjes heb je het ook niet meer zo in de gaten. Want je, je, nee. je, als je dan gewoon echt. Als je denkt, ook oh, ik heb niet genoeg, ik moet nog meer erbij hebben. Maar ja, dan uh, heb je echt te veel. Nee, je hoeft hem alleen maar dat, dat apparaat maar even aan te tikken met, met die kaart van je. En huppakee, je wordt zo leeg getrokken. En het is weg. En het is weg. Noem. Ja, zo en nog gaat het even ook. En we gaan naar een kaart die eigenlijk gewoon ingeprint is. In dat je alleen maar hoeft na te denken: ja, ik heb betaald. <laughs> dus, maar goed, het is dus een happy hour. We zijn helemaal voorbij. Hoe is er een plaatje van een aantal jaartjes geleden? We kijken nog even in de krant en vandaag in de Telegraaf te lezen. Ze hebben een enquête laten invullen door ons personeel. Eigenlijk de hulpplaners van Nederland hebben hem ingevuld. Iets van 4000, geloof ik, hebben hem ingevuld. Oh. Dus ze komen erachter eigenlijk dat ja, 94% van deze invullers uh, zeggen dat het aantal incident in 2022 gelijk is gebleven aan 2022. 2021. Dus, uh, en het schijnt dat ze heel vaak te maken hebben met frustratie, agressie. En uh, het heeft ook vooral te maken met alcohol en drugs. Dan weten ze vaak niet meer wat ze doen. Je weet die gasten ook wel. En uh, in, tweede, of in 2017 was het 570 aantal geregistreerde incidenten. Uh, 18, 776. in 2019 856 en uiteindelijk in 2021 830. Dus er is een aardige stijging uh, dat, uh, van al die noem uh, je ge, uh, uh, dat geregistreerd hè? Want je hebt ook nog heel veel van die. ...denken van, ah, weet je wel, die gast kon er ook niks aan doen. Ja, hij werd heel boos. Maar ja, hij was ook bezorgd over zijn vriend die naast hem lag, weet je wel. Dus hij deed, hij deed even boos tegen me, maar dat kon hij ook iets doen. Dat, dat meld ik dan niet, weet je wel. Maar dat is het vaak, hè. Het is vaak frustratie dat je denkt van, je, je laat hem toch niet doodgaan? Gast, schiet eens op. Ik heb in op een filmpje gezien dat je het zo moet doen. Wat ben jij nou aan het doen? Nee, nou, dat soort frustratie heb je dan. En dan moet je als hulpverlener dan gewoon boven staan... ...en denken van, hé, hey, rustig maar, komt wel goed. Echt, nou, pet je af voor die gast, hoor. Ja, ja zeker. Ja, ik, bedoel, ik heb wel eens frustratie op mijn werk met verstandelijk gehandicapten. Maar goed, dat kan je soms nog een beetje plaatsen. Het zijn gewoon eigenlijk, oh, wat jongere mensen eigenlijk Nou ja, echt. de mensen die inderdaad allemaal daar komen... die zijn misschien ook al stiekem een klein beetje verstandelijk gehandicapten. Ja, zeker als je Hè? drank op hebt. Nou, yes. dan ben je echt wel een beetje retard, hoor. Ik, uh... Ja, echt. Wat ja. nou. zit jij te lezen op deze vroege morgen? Ja, ik zit te lezen... <coughs> Pardon. Uh, in... Uh... November en december 2022 hield een wervingsbureau uh, selectiedagen voor Kuwait Airways. Nou, die zijn toch, dacht je, wel heel netjes en zo. Yeah. Maar het bleek dus dat de selectieprocedure al snel een eliminatieronde bleek te zijn... op basis van uiterlijk en geslacht. Oh. De sollicitante werd gevraagd zich tot op een ondergoed uit te kleden... voor een volledige inspectie. <lacht> ja, in de, de Spaanse kans El Diario, oftewel de dag heeft de getuigenissen gebundeld van drie vrouwen. Gebundeld, dus van drie. Ja. Maar ja, die hebben het proces bijgewoond... en die vertellen allemaal precies hetzelfde verhaal. Dus die kwam naar binnen... en dan moesten ze wel in aanwezigheid van een vrouw... maar haar blousen losknopen, trui en rok omhoog trekken. Ze moesten in een ondergoed blijven... om de recruiter hun lichaam te laten onderzoeken. Onderzoeken, hè? Ja, oh, zijn zo een illegale zorgd. praktijk in Spanje en in Europa. En een vrouw moest zelfs haar mond openhouden... zodat de recruiter haar gebit kon keuren. Oké. Okay. Nou ja, het bureau dat ontkende in eerste instantie alle beschuldigingen. maar heeft aangekondigd om donderdag alsnog een intern onderzoek te gaan uitvoeren. En de Spaanse overheid, die. Gaat mee onderzoeken. Maar wacht even. Weet dan gaan ze wij... zeker ook al die dames kijken. Van, uh, ja. Wat deden ze dit en deden ze dat? Weet ja, je, ik ja, weet nog het een niet. Keer. Nog een keer. Doe het shirt ja. nog een keer omhoog. Ja, nog okay. één keer dan. En wat vindt u zelf dan van die buik? He? Weet je ja. hoeveel benzine dat kost? Hoeveel kerosine dat kost om u omhoog te houden? Ja. Daar gaan ze misschien ja. naartoe. Of ze zijn misschien bezorgd over de gezondheid van, de, van een uh, ja, medewerker. Ja, ja, het zou het werkt kunnen. wel op je, ver, op je verbeelding. Hè? Ja. Ja, ja, ja. ik bedoel, en Wij hadden op school toch ook zo'n onderzoek. Wij moesten dan toch ook gewoon... Ja, een schoolarts. schoolarts. komen. Ja, ja, en dan moest ja, ja. je die handblazen. Dan ging hij in je onderbroek. Ja, wat ga je doen? Oh ja, dat is om te kijken of je balletjes goed ingedaald zijn. Ja, of zo, dat soort dingen. Nou, ik weet niet of dat nu nog allemaal gedaan wordt hoor. Ik denk, dat dat weet allemaal... ik eigenlijk niet. Nee. Ik, of zo'n schoolonderzoek ik... is. Nee, ik heb ik daar... Heb er nog... eigenlijk uh, je hebt, nou, mijn zoon is nog wel. Maar ja, die is natuurlijk ook alweer van de volgende generatie. Ja. Of noem je dat uh, een eerdere generatie alweer? En dan gaven, ja, gaven ze advies van wat je zou kunnen gaan doen met je kind. Ja, ja. Nou, nou goed, verontrustende uh, rustende berichten, dat is het zeker. Zeker tijd voor een gitaarmuziek op deze vroege morgen. wandering horse, jonge gasten. En ze hebben het over een oud gegeven leader of the pack. Go to the doctor, I don't think you're a little pistol on the you in the back times out of leader of the Leader of the All no from the pain. but I feel it just the And yeah pretty when but that don't change a Do it. is geen pomp of ik zal dit soort muziek thuis nooit draaien. Can it be a burden? Ja, dat kan ik ook oplossen. De voornacht trouwens, Wondering Horse, jonge gasten hadden het over Leader of the Pack. Man, dat is ook weer een bekend ridus aan het begin van die plaat. Wat er weer lijkt op iets dat je denkt. Oh ja, daar lijkt het op. Goed, uh, het is uh, doebakleef. Het is alweer 20 minuten over 8. Nou, zijn onze luisteraars wel nieuwsgierig naar wat je bedoelt, hè? Nou, ja. daar hangt het wel helemaal in het midden. Ja? <coughs> nou, oké. Okay. Het lijkt een beetje op Sweet Home Alabama. Oh, dat, daar, dat... Daar Ik heb lijkt het niet gehoord beetje... hoor. Maar... Heb je het niet, niet goed? Maar... Nee, echt waar niet? Je... Jawel, jawel. Niet toch? Dit lijkt toch op Sweet Home Alabama? Jazeker. Jazeker. Nou goed, dat is al zoveel gecoverd. En het is ook best leuk om dat in het, het begin van zijn plaat te doen. En dan later weer een eigen leven laten leiden, die plaat. Goed, dus uh, zaterdagmorgen. En we kijken in de krant. Ik weet niet of je zelf ooit die beelden hebt gezien... van Peter Jackson over de Eerste Wereldoorlog. Dat zijn die ingekleurde beelden. Ingekleurde beelden, beelden ja? ja. Ja, en dan heeft heeft hij er ook nog door um, liblezers stemmen ondergezet. Die konden oh. er precies achterhalen wat die gasten zeiden. Uh, kijk, we are on the pictures, weet je wel. Allemaal dat soort mensen die keken dan naar de camera. Want ja, een camera was toen heel iets bijzonders. Nogals iedereen keek naar die camera, dus je kreeg alle mooie gezichten te zien. Waardoor je ook kon zien wat mensen wow. zeiden. Dat heeft hij er dan ondergezet. Dus echt, de Eerste Wereldoorlog kwam helemaal tot leven. Nu is er hier in Nederland, in Amsterdam, is reclamemaker, reclametekenaar Jacob van uh, Lagere Weijen. Die is vier jaar geleden begonnen met het inkleuren van uh, Tweede Wereldoorlog foto's. En al die zwart-wit foto's die hij onder ogen kreeg, heeft hij dus ingekleurd. En nou zegt hij ook van, je maakt een groot verhaal weer heel klein... waardoor je de geschiedenis levend houdt. Echt, Je ziet zwart-wit foto's van onder andere een man en een vrouw aan de tafel... uit het begin van de oorlog. En die hebben net ontbeten. Hij heeft nog een ochtend aan. Zij lacht naar de camera en nou, heel ontwapenend... Op het zwart-wit ziet het, het al ontwapenend. Maar als het in kleur wordt, dan wordt het helemaal, komt het helemaal tot leven. En deze mensen zijn al aan het begin van de oorlog afgevoerd. Die leven ook al niet meer. En zo heeft hij meerdere foto's ingekleurd. Daardoor het helemaal in deze tijd geplaatst wordt. Wat en mooi. dat is wel heel bijzonder. Om dat te zien gewoon. Ook Duitse mensen heeft hij ook allemaal ingekleurd. Hij is daar urenlang mee bezig. En dat geeft gewoon een heel ander beeld. En daardoor plaats je het bijna weer in deze samenleving. Wat je zo op... Twitter zou kunnen tegenkomen dat is uit Oekrainem. De film of echt foto's? Nee, foto's, ja. Ja, ja heb gezien uh, op, op de computer. Uh, je ziet af en toe wel zo'n filmpje yeah. op, uh, op uh, uh, wat dat nou je? Ja naar TikTok ja, langskomen, ja? dat je dan een hele oude foto's ziet en dat het dan ineens ook een beetje beweegt. Ja, klopt. Het is wel heel mooi. Is dat ja, het is uh... nou, goed Hij heeft het met foto's gedaan en Pieter Jackson had het met filmpjes gedaan. Dan is het nog weer veel heftiger om te zien. Maar goed, ja. het, ik, het is bijzonder dat iemand er helemaal induikt om toch weer het verleden weer terug te halen en in deze tijd te plaatsen. En dan ook weer over deze tijd na te denken. Over de Oekraïne bijvoorbeeld. Ja. ja jij zit, uh, je zit ja, ik vast. Ik heb van alles te lezen. Ja, de jongen zit vast Ja, lang, uh... zijn de <coughs> De, de hulpdiensten zijn donderdag nacht uren in de weer geweest om een jongen uit een hoogspanningsmast uh, tussen de A73 en Scherpenkamp weg in Nijmegen te helpen. Even na twaalf uur hielpen uh, de leden van een arrestatieteam de jongen uiteindelijk naar beneden. Hij was dus blijkbaar omhoog geklommen. Uh, niemand weet waarom, maar hij durfde er niet meer vanaf. En toen heeft hij dus uh, op 20 meter hoogte de politie gebeld voor hulp. Ook al is dus wel. Uh... Had hij nog wel bereik? Ja, blijkbaar, hè? Ja. Helemaal aangekomen heeft de politie de brandweer ingeschakeld... maar de hoogwerker kon niet door het omgeploegde natte veld. Daarna kwam het gespecialiseerde arrestatieteam. Wat? En die, die, die waren gespecialiseerd in werk op hoogte. Maar wacht dus, even, de, de brandweer kon niet door het veld. Onge wat was het? Omgeploegde veld. Omgeploegde Want, veld. die wagens zijn natuurlijk dus echt zwaar materieel. Hè? Wat, Want, wat, uh, de, wat de fuck? Het brandweer houdt zich tegen om een veldje wat omgeploegd is... als ze zo'n ladderwagen die er natuurlijk dichterbij moet ja, komen. Ja, die zijn natuurlijk heel zwaar. Ik dacht, die brand wil maar gewoon zelf helemaal naar boven klommen. Ja. Maar dat ja, wilden ja, ze ja. met een ladderwagen Ja, nou, Hier doen. staat dus wel eens de leden van het arrestatieteam klommen omhoog... en hielp de jongen in een klimtuig. En daarna werd hij dus uh, met een soort klimtuig naar beneden gelaten. Ge dus dat zijn waarschijnlijk hele lenige mannen. Ik zou gewoon echt links zijn. Ik denk, trap die gooi ze gewoon uit... en valt in, de, in het omgeploegde veld. Dat breekt zo veel. Ze val wel een beetje, denk ik. Ja, maar het staat maar ja, ook niet bij hoe oud die jongen is. Nee, dus ik, ja, dat... het, de ding, ik denk ook van die zal toch niet al te oud zijn. Maar is, misschien had hij wel een pilletje genomen. Dat hij dan uh, denkt van: ik ga zweven, ik kan vliegen. En dan klinkt hem nogal. En dan denk ook: oh, durf hij niet te springen. Weet ja, dat hoor ik wel vaak. Het, het, het klinkt echt als een, precies een kat in een rare... Dat is nou die kat, rare sprongen, man. is zoiets, maar hij maakt geen ja. sprong. Dat is wel weer jam, ah, Ja, je natuurlijk. hebt geen vliegers meegemaakt meer aan je buurt? Je zoon heeft de keur gedragen met vuurwerk? Jazeker. Zo, Zover ik ja, dat weet, Dat hem vastgebonden misschien. Zover ik het weet. Ja. Nou, dat lukt niet meer. Dat kan niet meer van hem binnen. Zeker niet. Using van de Phoenix is hier tonight featuring uh, Ezra Keunin. ...van Phoenix. Oh, oh, oh, oh. Het zit echt zo vaak in die platen van ze. Vroeg op school zei hij altijd... Oh, oh. ...dan moet je muziek weer maken. Nou kijk eens, zij maken er al echt wat jaartjes muziek mee. Deze Phoenix. En dit was de nieuwe single... ...In the Middle of the Night. Zeker. Zandvoortse berichten. Jawel, de nieuwjaarsduik is alweer heel lang ons, ...maar toch uh, is er nog wat nieuws over. Er is heel veel geld opgehaald en het geld gaat allemaal... wat is 2300 euro is erop gehaald... Gaat naar de ontmoetingsruimte. Van Huis in de Duinen natuurlijk. Uh, daar komen heel veel mensen bij elkaar. En uh, nou ja, goed, dat is mooi. De eerste duikers hebben zich op 1 januari heel vroeg aangemeld. En het kost niks, maar je kan wel een donatie doen. En dat hebben mensen gedaan dus. En uh, het is allemaal onder het mond van Hapers Brein ook van de zandstroom, oh van de zandstroom stroom is het trouwens. Ja. Niet van huis in de duinen zandstroom. Is het, maar goed, daar gaat het geld dus heen voor de ontmoetingsruimte. En Lady Mix was daar muziek aan het ruimen om iedereen op te warmen. Want uh, ja, je moet eerst flink warm zijn, dan pas het water in... en daarna moet je weer cool down doen. En uh, de temperatuur was 13 graden en het water was 9 graden. Dus nou, 4 graden verschil. Ja, alleen de wind die was enorm hard. Dat geloof ik ook wel, ja. En uh, ik, ik heb inderdaad een collega van mij die ging... Uh meedoen. Die ja. zeiden ook van het water was lekkerder dan als je eruit kwam. Want dan was de, dan was die winter was keihard en dat geeft dan gelijk uh, verdampt het. Het ja. was, uh, ja. was heel ja. koud. Ja, zeker. Maar goed, heel veel mensen gingen er zelfs twee keer in. En er waren mensen uit Duitsland en uh, mensen uit Twente. en nou, over de hele wereld kwamen ze hier naartoe. Toevallig waren ze hier natuurlijk hè, met mensen. Toen dachten ze, van, hey, goed, hoe gaan jullie nou het nieuwe jaar beginnen? Met een duik in de zee. Oh god, moet ik ook? Nou, ik ga wel mee dan. <laughs> ik heb het ik eerst nog nooit gedaan. Ik doe het altijd in de zomer. Oké, okay. ja, uh... dat telt niet. Nee, telt het niet. Nee, dat telt oh, okay. niet. Op uh, 10 januari is er van 1 tot 3, dat is dus komende dinsdag... is er uh, een breinplein op, uh, in het Juttershart... op de burgemeester Nawijnlaan 102A. En dat is een belangrijke uh, ontmoeting tussen mensen. Het is de dementievriendelijke omgeving... Want het gevolg van dementie is wel dat mensen ook in een maatschappelijk isolement komen. Dus uh, om dat te voorkomen is er een spreker die heet Harmer Rijksen. En die gaat dus die dag uh, spreken over hoe, hoe je daarmee om moet gaan en alles. Okay. Dus ik denk dat het misschien wel voor mantelzorgers meer is dan voor, uh, voor uh, de dementebejaarden zelf. Ja, oké, okay, goed, ja. Belangrijk. Een fusie van Haarlem uh, met uh, Zandvoort met de Haarlem wordt een deels teruggedraaid. Uh, ze hebben een raadscommissievergadering uh, gehouden alweer een tijdje geleden, 6 december, en dat was dus een gesprek. En niet alle partijen waren er uh, tegen. Uh, D66 was er bijvoorbeeld niet, t, niet tegen dat samenwerken, maar heel veel partijen waren het ook wel weer uh, wel tegen. Die zeiden van Zandvoort moet voor een gedeelte weer loskomen van Halem. en echte Zandvoortse zaken moeten in Zandvoort worden gedaan. Afgehandeld, nou, ja. afgehandeld wordt. En Sandvoort's was er heel kritisch over. Die zegt: Ja, maar wat is dat dan? Dus die Hij heeft allerlei vragen gesteld, schriftelijke vragen gesteld. en uiteindelijk zijn die beantwoord door uh, Kim Currensen. En die zegt: Vooral toerisme, strand, wonen, uh, het intreven Zandvoort. Allemaal dat soort zaken is echt zandwoord. En daar moet echt specifiek naar worden gekeken. En niet zomaar even halen dat hij de beslissing overneemt. Lijkt me logisch. Het lijkt me een heel goed plan. Maar het lijkt me ook wel weer. Ik zei, geld kosten. En daar waren meer mensen over eens die ze van ja, ja, kost wel. Ik stijg altijd het lopen. Ja, we zijn ook een beetje teleurgesteld. Want Haarlem heeft dus uh, uh, vuurwerk verboden. Zandwoord heeft dus vuurwerk goedgekeurd. Maar uh, uh, nou is de kerstbomenverbranding is ja. niet doorgegaan. Nee. Er wordt alleen maar alles wordt versnipperd. En ik heb zo van. nou Ik had dan liever dat ze de, de, het vuurwerk hadden verboden. Want het was echt niet normaal. Het leek echt een warzone. dat is niet normaal. Nee. En uh, de, de, de, nabij zo'n vuurwerkverbranding. Daar kunnen de kinderen lekker bij. En het is gewoon wat gemoedelijker allemaal. Ja. En ja. ik waarom dat er niet? We eens kijken wat de CO2 er naar de lucht in gaat. Ja, ja, maar goed met alle twee ook. Hè? Ik, bedoel, ik vind het wel mooi dat de kerstbomenactie ja, wel doorgaat. Dat je als kind zijnde tot en met 15 jaar, als je 16 bent moet je betalen. Dan is het omgedraaid. En tot je 15 jaar kan je dan zeg maar 0,50 uh, uh, cent? Cent, ja, we... eurocent kan je gewoon krijgen voor je boom. En dan krijg je nog een loodje erbij op kans op vvv bonnen. En dat wordt dan 20 januari bekendgemaakt op de website. Maar goed, uh, en dan worden ze dus uiteindelijk versnipperd. En al die versnipperde kerstbomen komen gewoon weer bij het groen. Moet eroverheen gaan. Ja, dat is, uiteraard. Dat is Veel beter. Goed. Ja, maar ja. je, je hebt ook verbroedering nodig. Verbroedering. Ja. En dat is van, dan moet er altijd iets tofuren, verbrand worden. Dat ze even weg zijn bij hun telefoon en bij de televisie. En dat ze met elkaar lekker... Uh, ja, het is dan samen. Samen komt. Het is hartstikke leuk. En dan moet er gewoon echt iets... Ja. Fire! ja. ja. Fire! Fire! het is ook leuk. Fire! Want de paasburen gaan ook al niet meer door hè? Nee. tegenwoordig. Maar uh, om uh, toch wel nog een andere leuke samenkomst nog even te vertellen. Ja. Komende zondag, dat is morgen, is er in de Agatha-kerk... aan de Grote Croch 45 een nieuwjaarsconcert... En dat begint uh, volgens mij om half drie. De kerk is open om twee uur. En uh, naast het aantal Zandvoortse koren... zijn ook nog twee Zandvoortse pianisten uitgenodigd... om voor te spelen. Camille Hilbert van 16 en Nolan van Doorn, 8. Dus ik dat, die zal wel helemaal zenuwachtig zijn nu. <coughs> de koren die meedoen is het Sint-Agata-koor van de kerk zelf. Beachpop-singers, Zandvoortse vrouwenkoor... en het Zandvoortse mannenkoor. Dus het, het wordt gewoon weer een hele happening morgenmiddag. En, en het maf is, als je er niet heen kan... Dan kan je ook gewoon het radische luisteren. Ja, dat dag. is natuurlijk ook leuk. Dus uh, zetten we gewoon eens op het televisiekanaal van uh, ZFM. Op, ja. uh, wat was het nou? Uh, 13.46 of zo. En, uh, en de 44 of 40 van uh, Ziggo. Ja, oké. Okay. Nou, Ziggo Kanaal 40. Ik vind het wel bijzonder. Ja. Ja, goed. Uh, nou, toch wel even z'n het berichten. Dan doen we straks in het tweede gedeelte wel weer even meer natuurlijk. Hè. Oké, okay. afgelopen jaar was het natuurlijk de film van Elvis in de bioscoop gezien. Hier daar een fragment uit. Shit. Shit. Leuk hoor, de muziek van Elvis. Maar wat het nou echt zo leuk maakt, ja, is gewoon die gast op de gitaar, Jack White. Die toch veel aan de soundtrack van uh, Elvis heeft bijgedragen. Dat de verontrustend gitaar, zie ik denkt van. Oh, oh, we zijn bijna, we zijn er bijna. Aan het einde van het leven. Dit was de Jack White en Elvis, maar niet de echte Elvis. Ik ben in zijn naam heel even kwijt hoe hij nou echt heet. Weet je nou, die die ook weet die al speelde? Nee, geen Nee, idee. Sorry hè. Ik was één dag vlieg. Nee, nee. Hij heeft echt, ik denk uh, niet dat het. Nee, hij speel, heeft wel meer gespeeld. Hij heeft wel meer gespeeld. Maar maar maar ik het heb het gekeken toen ik net. Uh, uh, ja. Ik heb het net allemaal nagelezen toen hij net uh, uit was die film, dat hij net ja? was. Ja, dat is alweer een tijdje geleden natuurlijk. Ja, ja, ik denk dat zo. Maar uh, vier maanden geleden is dat zo. Ja, ik weet niet. Ik, volgens mij is het ook uh, drie maanden geleden dat ik het gezien heb of zoiets. En ik moet zeggen. Leuk gefantaseerd. Het is dus een hele de, de, onderhoudende film. Het is een onderhoudende film. De helft van de film is gewoon helemaal niet waar. Dus uh, mocht je denken, echt waar? Nee, niet waar. Niet waar. Kijk even op internet. Dan kan je achterhalen wat er allemaal waar is van die film. dat is heel weinig. Maar goed, de muziek is wel waar. dat hoor je meteen ook. Goed, dit is uh, Toebak Leefte En uh, ja, uh, daar in uh, Almeer, De Almere... Almeers gemeenteraad hebben ze weer iets nieuws bedacht. Ze hebben de debakel Floria, de Florade net achter zich gelaten. Dat was echt een debacle. Dat heeft echt miljoenen gekost ja. gewoon. Dat wat echt helemaal geen maar ik ruk het op. Schuldig. Ik wilde er eigenlijk wel heen, maar ik ben niet geweest. Nee, je had het ik vond nou... hem te duur. Ja, nou ja, goed. ja, Daarvoor was hij ook te duur. Omdat het allemaal... Er moesten echt miljoenen bij, elke maand of zoiets. Dat heeft echt geld gekost. En nu hebben ze iets anders bedacht. Ja, er moet een soort uh, Center Pompidou komen. En dat is dan een soort kunst... Iets, dan kan je de kunst van binnenuit beleven. Hmm. Bijvoorbeeld de schilderij van Van Gogh. Daar kan je dan doorheen lopen met een bril op of geen bril op. Dat moet echt een zaadje in je hoofd planten. Dat je, dat je echt iets beleeft. Gewoon. Dat je helemaal weer je, ja, mee laat uh, gaan met de kunst. Nou goed, daar is in eerste instantie 63 miljoen euro voor uh, gereserveerd. En dan jaarlijks moeten er dan nog weer 6 miljoen tegenaan gegooid worden. En ze hopen dan jaarlijks 200.000 bezoekers te trekken. Waarvan 80.000 uit de regio. En de rest moet dan naar het buitenland komen. Of uh, in de rest van Nederland. Maar dit moet echt iets zijn wat, wat dan in 2025 klaar moet zijn. Een hele nieuwe beleving van kunst. Oh. En heel veel uh, mensen die in de gemeenteraad zitten die denken van... Oh jij, weer een fiasco in de stijgers. Doe maar niets. Ja. Want waarom moeten we nou weer zo groot uitpakken... Laten we eerst maar eens even kijken... hoeveel schulden we nog hebben van, uh, van de Floriade. Ja, zeker. Dat nou, is nog steeds in, uh, noem het, in uh, overleg. Zijn ze ermee ja. bezig? Ja, ik ben naar een paar Floriades geweest. Die waren dan wel ook relatief normaal... qua entreeprijs en zo. Maar... Ja? Ik vond deze, vond ik echt en ook het parkeren was ook al iets van 25 euro of zo, of 15. En dan, en dan ook nog die kaart zelf. En je bent met z'n twee nou je bent ruim 100 euro kwijt. En dan zijn en dat... het allemaal gewoon bloemen die groeien, plantjes. Ja, ja maar ze hebben wel leuke belevingen gedaan. En ik moet zeggen, ik ben bij Hoofddorp ook geweest. Ja. En uh, ik vond dat wel indrukwekkend. In Amsterdam ben ik nog geweest. Oké. Okay. En nou, uh, ja, de, bij Amsterdam was het volgens mij. Dat ze toen ook zo'n uh, uh, sterrenwacht gemaakt. En die hebben ze dan na de hand gezet in uh, arts of zo. Oké. Okay. Nou. Dus uh, ja, ze hebben er toch wel alles in alles gebruikt. Maar waar het precies was in Amsterdam weet ik niet meer. Maar nou, het was okay. op, op binnenbereik van het uh, centraal station. Dat wel. Ja. Nou, dat is wel mooi. Maar goed, ja. heel veel uh, mensen uit de gemeenteraad van Almere hebben ook al gezegd. Van, het begint niet aan gemeente. Je bent benaderd door die Floriana. Ja, doe het niet. Je gaat nee. echt dan onderdoor gewoon. Ja, maar of maak het dan allemaal niet zo super perfect, want je weet het is voor een half jaar. Ja. Dus je hoeft niet alles met uh, perfecte materialen te doen. Doe het met hout of zo, weet je. Dan uh, ja. dat maakt het allemaal wat simpeler. Ja, die manier. Want je gaat gewoon, uh, je gewoon je doel je voorbij. Dat is gewoon jammer. Je wil mensen bekendmaken met. Uh, alles dat groeit en bloeit en zo. Dus uh, ja. maak het wat uh, toegankelijker. Nou goed, nu zijn ze bezig dus om op de kunst en da nieuw daglicht op te werpen. Ik denk uiteindelijk dat zien door zo'n soort beleving van een schilderij van Van Gogh heen loopt. Dat je uiteindelijk nou, voor het, al voor het Gogh schilderij staat. Dat je denkt, nou is dit het, het nou. Is ja, dat is het ook weer zo. Vanaf. Je raakt dat zo ver weg van de echte kunst. Slecht weergegeven hoor. Je ja. denkt, <lacht> ja. jezus, is dit het, het nou? gaat het over? <lacht> ja. Nou, ik ga terug naar uh, Almere. Naar die beleving. Nou, nee, goed. Wat zegt u? Nee, we gaan even muziek doen. Eerst even. De uh, tra Tramper trap, dat is gelijk wat sweet disposition. Sweet. Zeker. Nou, bij mijn oma lachen het niet meer, maar het is wel echt een oud. Dit is voor mij alweer tien jaar oud of zoiets. Echt dat we hier net plaatjes zaten te draaien. heb ik het op de radio gestoken. Tempertrap en Sweet Disposition. Zo, goed. Uh, Toebak leeft een collega van jou is aangeschoven. Ja, zeker. Okay. Ja, nou. Marco. Marco. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is verder halen. Helemaal. <laughs> Oké. Okay. Ja, dit zijn je eerste woorden op de radio. Je moet de datum noteren, want Wilk is ongeveer 30 jaar. Uh, bij de radio nu, maar hij weet niet de da exacte datum. Komt door de leeftijd ook, hoor, is dat. Oh, oh, oh. Ja, oké, okay, okay. Komt ook door de leeftijd, dus... Ja, uh, daarom. Dus maar is uh, alles gedocumenteerd, dus ik moet het nog even naar luisteren. Al die... Al die, al die, al die jaren! radio-uitzending, oh my god. Ongelooflijk, ja, dus, zeg dat. Nou, ik heb hier misschien. een berichtje van Schiphol, want er ja? was een, uh, een man die... Uh, ze hadden gisteravond, dus ik denk dat het uh, donderdagavond is... alles ja. op Schiphol onderzoek gedaan naar een couriersbus... vol pakketjes die met draaiende motor voor Terminal 3 was achtergelaten. Nou, ze hadden natuurlijk van, oh god, een bom, weet je wel. Dus ze hebben eerst even gecheckt of het allemaal goed ging. En dat was uh, niet het geval. Dus allemaal standaardprocedures zijn gevolgd. Na inspectie bleek de bus veilig, al was er wel iets vreemds aan de hand. Want ze zagen dus wel dat de chauffeur op de bus had neergezet... en daarna had ingecheckt om op reis te gaan. Oh. Die zouden ze gewoon laten staan. Uh, andere camera's hadden vastgelegd hoe de man. Dus uh, beveiligingscontrole passeerde. Richting de gates was gelopen. Uh, uiteindelijk is hij in het vliegtuig gestapt. Met de Noordenshond vertrokken. Die scheen. En uh, over zijn bestemming wilde de woordvoerder niks kwijt. Maar wel twitterde K-Mark. Dat is waarschijnlijk de eigenaar van het. Yeah. van het uh, dat de bus vol pakketjes uh, heeft opgehaald. Hè. Die twitterde er wel over. En hij benadrukt dat de chauffeur niet wordt verdacht van een strafbaar feit. Maar hij zat wel met zijn werkgever, zal hij wel in gesprek moeten? Want vermoeder. Bestaat dat hij de bus heeft gebruikt voor iets waar hij hem niet voor mocht gebruiken. Nee, kan ik ben wel zijn. heel benieuwd wat er nou in die bus zat. dan. Voor pakketjes of wat. Nee, ik dan? kan me er iets of je die film ooit gezien of van die pakketten bezorgen. Ja. Die hij nou in de fles moest plassen. Ja, dat hij oh, een God. fles krijgt van hier heb je een fles. Wat? Wat? Nou, dan kom je wel achter waarvoor je hem nodig hebt. Je hebt echt elke seconde ah. nodig om die pakketjes te bezorgen. Hij was er gewoon zat van die man. Ja, hij dacht, uh, Ik ben er klaar mee. Ik ga met de Schiphol uh, ga ik weg. Het was een hele nare film, was dat. Ja? Ik ja. heb ja. Hem niet eens gezien, maar er fragmentjes van gezien. Strekking van het oh, verhaal is vrij duidelijk natuurlijk. Nou, ja, gewoon. Ja, je gewoon wordt gewoon uh, uitgebuit. Ik voelde me wel ik, ben een beetje bezorgd. Of een beetje, noem je dat nou schuldig. Want de afgelopen week heb ik ook een paar dingen besteld. Normaal haal ik dat dan ook altijd bij de kringloopwinkel. Ja? Ik koop eigenlijk alleen alles bij de kringloopwinkel. Maar ik doe dat net niet, maar dat scheelt weinig. <laughs> dus nu had ik wat besteld. En nu dacht ik bij mezelf, jeetje, ik ga nu voort. als ik iets krijg aan de deur, ga ik meteen voorgeven geven of zo. Ja, want, jij moet als... eigenlijk gewoon een paar twee euro stukken hebben ja. liggen op zo'n... Uh, of zo'n kapstokrekje uh, of yeah, wat, uh, zo, zoiets. Dat je daar altijd uh, even wat kan geven. Want ik had iets besteld. En dat was de volgende dag. Ik had s'avonds iets om 8 uur besteld. En ik kreeg het. met de middag om 12 uur de volgende dag kreeg ik het binnen. Ik denk. Doe ja. even normaal, gast. Laat het een tijdje in die bus liggen. Dit maar, is te snel. Maar wat geef je nou bijvoorbeeld de krantenbezorger? Heb je die ook? Ja, een euro. Eén? Altijd nieuw. Ja, niet te veel. Hoor. Ik had het uitgerekend <laughs> voor mijn vriend. <laughs> want ik zeg: van ja, die komt dus zes keer in de week. Hè? Dus ja. Dan heb je het over. 50 uh, weken, dus ja? 300 keer. En, uh, en dan ga jij, hem, uh, ga jij hem 3 euro geven? Nee. zeg, niet... dat is toch wel heel weinig? Nee, nee dit is heel veel. Nee. Al... Mijn, mijn kinderen hebben kranten weggebracht. En als die zeg maar, uh, een rondje gingen lopen, die hadden echt een zak vol met kleingeld hoor. Ja, kleingeld, maar ik vind eigenlijk moet je iemand die jouw dagkrant brengt, toch ja? als voor 60 of zo wat, ja? die moet je gewoon echt zeker 10 euro, misschien wel 30 euro geven. Ja, vind ik wel. Want dat is nog niet eens een euro per week. Nee, maar je weet, ja, er zijn heel veel van die Doorwegeen mensen... Door wint, hè. Die krant is helemaal fijn als het sneeuwt, Oké, okay, oh, okay. nu die wil ik weten... Hoeveel heb jij dan gegeven aan die krantenman? man? we zijn dan? niet geweest van de standwoordse Makkelijk om dit te zeggen, nou. Ha. Maar die komt, per, die komt één keer per week. Dus die, die, die kan je dan zeggen van... Nou, ik geef me twee euro. Ja, vier minuten. Maar, maar iedere dag komt... Zes keer in de week, hè? ja. Ja, zeker. Veel. Nou, hey, nee, Geef de jongens houd... een tientje of twintig euro. Kom op. Ja, nee dat doe ik wel met dakloze klanten. Me die vind ik echt heel zielig. Mm -hmm. ja, ja. <laughs> ja, ik ken een dakloze. Die had gewoon wel een dak. Ja? En ondertussen staat hij daar. Dan denk ik van, nou ja, weet je. Doe het doe normaal. Ja, ook niet meer. Neem een krantenwijk. Zeker, nou, je collega, hoe heet je collega eigenlijk? Marco. Marco, yes. had de micro, microfoon er iets dichterbij uh, naar je okay. toe? Ja, is goed. En hoe lang werk jij? Nu gaan we natuurlijk even informatie Oh, Dat oh nu gaan We gaan even zoomen. <laughs> Online. <laughs> Marco, hoe lang ja. werk je al met Jolande? Uh, nou, ik werk niet direct met Jolande, maar wel indirect. En uh, <coughs> ik zit, uh, ja, volgens mij nu uh, een jaartje. Uh, nee, drie jaar? Ja. ja drie jaar. Tweeënhalf jaar, zo'n ja. beetje. Ja. Ja. Hij zit ja. in de ondernemersraad ja. en ik kwam daar ook bij. Oké, okay. ja, precies. <coughs> we okay. kennen wij elkaar. En, uh, ja. Ja, het is gewoon wel leuk. Dan moet je altijd vertellen wat je doet in je vrije tijd. Dan zeg ik van nou ja, ik zit bij de radio. Okay. En de meeste mensen denken echt van: oh, wat gaaf. Weet je, dus... En hij stapt op de fiets, en komt meteen de volgende yeah. dag komt te kijken. Ja, nou we zijn dus wel. Dat is wel weer leuk. Want yeah. je vertelt over Zandvoort. En we hebben wel vorig jaar hebben wij met de fiets zijn we dan een rondje circuit gaan doen. Oh ja. Want uh, ja, ik weet dan wel wat er allemaal gebeurt en zo. En als iemand enthousiast is over de Grand Prix of wat dan ook. Dan zegt van nou dat en dat. is er Nou, we kunnen ook wel samen. Maar ik denk ook, ik vind het ook wel leuker om samen iets te doen... dan dat ik in mijn eentje ga. Ja. ja. Dus je ja, hebt ja, we hebben meteen teambeelding gedaan met z'n tweeën. Ja, dat ja, we ja, ja, was absoluut. wel leuk. Dat ja, was echt heel gaaf. Wat, wat, en, en wanneer kom je nu op, uh, op het circuit? Ja. Kom je ja op de fiets? Het was best nee. een Enten, Daar hadden we het vorige week over. Daar heb je dat niks te zoeken, 6, zeg 7, ik Nee, Nee. heb je nee. niks te zoeken, gewoon. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Maar het is wel een hele ervaring om met je fiets over het parcours te rijden. Precies. Hoor. Dat, ik vind het een ja. hele groene stap. Ik vind het een hele mooie groene ja, stap. Ik bedoel, de raceautos op groene stroom, mooi. Maar op de fiets is het nog veel mooier. Hè? maak er een wielerbaan van. Dan maak er gewoon een Grand Prix met een fiets van. Dat vind ik er ook. En gewoon ook gewoon 50 rondes. Zoiets. Ah, minimaal. Minimaal. Goed, straks even onder andere een stukje geschiedenis wat gebeurde door de jaren heen? Het is dan 7 januari natuurlijk vandaag. Wij kijken in de geschiedenis terug. En hier maar even een nieuwe plaat van Deus. Like a widow, white noise in my headphones Had a taste of some homegrown nieuw. En dat klopt, de nieuwe singer van Deus uit België vandaan. Ja, de indie band bestaat al sinds 1989. Verschillende bezettingen ze hebben ze gehad. Tom Barman is wel een van de personen die er altijd in blijft. Hij blijft altijd achter de bar. En Klaas Janszoons, mooie naam trouwens, Klaas Janszoons. Die zijn wel de bekendste in de band. En dit was dus de nieuwe zinger. Die kan je natuurlijk ook verwachten. Lekker rustig de muziek op de zaterdagmorgen. Altijd fijn om mee wakker te worden hier bij Toebakleef. Straks uh, de geschiedenis en uh, een aantal mensen die ook jarig zijn. Altijd leuk om er even de stil te staan. Ik weet ze gewoon niet. Ze gaan meer uit mijn hoofd. Ik heb gisteravond ontzettend zitten lezen. Dus we kijken wat, ik voor allemaal, wat voor dingen had ik. Onder andere uh, Philip Rijs. En ik kende Philip Rijs helemaal niet. Nee. Nee. nee. nee. Wie, is, wie is Philip Rijs? Nou, die heeft uiteindelijk een beetje de voorloper gedaan van de telefoon. Oh. Oké. Okay. Ja, dus dat is wel grappig. Straks daar meer over. Eerst kijken we nog even naar de nieuwsberichten. Onder andere Kevin McCarthy. Hij is het uiteindelijk toch geworden. Nog veel stemronden. Aha. Is hij van de Republikein, is hij toch uh, de speaker geworden. Van de House in Amerika. Uh -huh. Ik weet niet het naadje van de House, Maar ik weet dat ze ontzettend aan het bomen waren. En de, de, de, zelfs Poetin, of Poetin moet je mij nou horen. Trump zei zelf van, ah. hij is goed. Neem hem nou. Maar er zijn nog weer mensen die nog weer rechtser dan... Dan Trump, die zeiden, we doen het weer niet. Nou, uiteindelijk nou ja, goed. Dan hebben ze nu toch een, uh, een opvolger van uh, die hele oude dame. Nancy uh -huh. Pelosi. Want uh -huh. Wanneer gaan ze nou beginnen met uh, het beschikbaar stellen... weer als presidentskandidaat? Echt. Ja, dat weet ik ook niet. Want daar komt dan dus een hele rijk. Ja? Nou, ik ben benieuwd. Ik heb uh, een apart berichtje. Want in 2019 was de Notre-Dame in Parijs afgebrand. En uh, de 96 meter hoge torenspitje was naar beneden gedonderd. En toen was al van hoe moet die spits herbouwd worden? Oh ja. Moet hij identiek zijn na het 19e eeuwse origineel, of modern met wel misschien wat een kunstzinnig tintje? Iedereen heeft zich ermee bemoeid. En uh, toen vertelde iemand van uh, ik zat op een gegeven moment een lunch met Brigitte Macron, al dus de minister van Cultuur Roseline Bachelot. En die zei van ze lieten een project zien voor Notre Dame. Het was een soort rechtopstaand opstaand Want met aan de onderkant twee gouden ballen. Ja. En in een interview legde <laughs> ze uit dat de vallende storingspits niet per se de voorkeur had. Van de presidentsvrouw. Maar uh, het was wel een van de voorstellen die ze gepresenteerd had. Van de onvoorstelbare aantallen voorstellen die bij haar binnen waren gekomen. Ja, dat was waarschijnlijk op... wel in de commissie. En uh, ja, uiteindelijk uh, is hij niet gekozen. De 100 meter hoge penis met ballen. Waarschijnlijk leek hij alleen maar vaag dropper. Het zal wel iets anders geweest zijn. Ik kan me niet voorstellen. Natuurlijk, dat... elke man ziet dat erin. Ja, dat is waar. Ja. Maar er is toch besloten, mede onder de indruk van Bachelot... dus de minister van Cultuur en zo... die is toch besloten om toch wel in oude stijl te reconstrueren en te renoveren. En ja, het is ook niet echt het mooiste, denk ik. Als je een heel oude kerk hebben dan ineens zo'n heel modern iets erin. Maar het schijnt dus dat in 2024 gaan de duren weer open... dat Parijs dan ook de Olympische Spelen organiseert... En toch al veel toeristen zal trekken. Dus ze maken het waarschijnlijk... Misschien wel met de opening van de Open Olympische Spelen... dat die dan geopend wordt of zo. Oké, okay, ze hebben dus gewoon een uh, steeltje in de bovenkant eroverheen gegooid... en dan komen we weer binnen. Ja, ja, met die zes, met die zes cirkels hè, van de Olympische Spelen. Ja. Waarom kunnen ze die niet in het dak verwerken? Nou ja, zeker. Wordt het uh, de, de Notre Olympia? Ja. Notre ja, Olympia? Ja, zeker. Nou, die, Marco, wat zit jij te lezen? Danny Vroger is vandaag jarig. Oh ja, ik had gelezen. Nou, Danny, Danny Froker, Familie ja, van. Familie, ik wist helemaal niet dat Natasja Froker eigenlijk niet zijn moeder was. Dat is niet. Serieus? <laughs> Sorry, <laughs> nee. dat wist niet. Natasja is volgens mij ook wel een stukje jonger dan... Uh... Dan René? Ja. Oké. Okay. Uh -huh. Had ik ook niet zo in en, Haar ingeschat. zonen die zijn uh, rond de uh, 20, 25. Ja, uit 88. Wat? Uit 88. Ja, deze ja. is uit 88. Dus die yeah. is al wat ouder. Maar ja. haar zonen die zijn uh, volgens mij echt uh, eind van deze eeuw. Ja. Ja, en dan Klopt. zit ik denk, oh, wat voor muziek maakt hij nu ook alweer deze Danny Froop? Nou, even een fragment dan maar. Je? En ik wil dat jij nu bij me blijft. Niet alleen van nu. maar. He? Heerlijke. Heerlijke muziek. Nou, dan ben ik eigenlijk meer voor die andere gast die dezelfde leeftijd heeft bereikt. Deze gast. Ofwel hard wel hard wordt vandaag ook. 35 wordt hij ook. Kijk, misschien kunnen ze samen gaan werken. Hey, en ik heb nog een opmerkelijk nieuws. En dat is. Van vorig jaar. Klinkt heel ver weg, nou? maar het is zo vers. Vorige week vrijdag. Slapende bestuurder rijdt kwartier met 110 over de autobaan. Nou, dat is in Duitsland. De politie in Duitsland heeft een automobilist van de weg gehaald... die op de snelweg in slaap was gevallen. Nee, maar... daar komt het. En nog een kwartier bleef rijden. Oké. Okay. En hoe hard rijdt hij? 110? Tien. 110. Ja, Zeker een Op een autobaan de autobaan, auto, dan mag je dus harder dan 110. Ik, ik maar dan nog knap als je in slaap... Nou, maalt. maar het was een elektrische auto, denk ik. Zo'n zelfbestuurbare. En die autobahnen zijn toch racebaan? Die zijn alleen maar recht? Ja, ja maar en gaan ze wel een beetje opzij, hoor. Ja. Een klein beetje maar tegenwoordig heb je natuurlijk al als heel modern in de auto's dat je ook hebt van uh, uh, dat als jij bijvoorbeeld, dat je denkt van nou, ik wil toch even een stukje naar de rechterbaan. Dan zegt die auto van, ah, uh, ah, uh, nee hoor. Waarom zou je een rechterbaan willen? We trekken terug in okay. dezelfde baan. Dus zou dat een Marcel zijn? Ja, aan ja. een kwartier al slapend heeft hij. Zijn het er geen oud? Ze zien onderkant, zeggen we maar, zo'n contactje. Hebben wij door? Maar. Ja ja. ja, ja, ja. Gaat maar ik bijna. zag gisteravond een kinderwagen die ja? ook uh, handsfree. We Ja, bizar. Ah. Ja, je hebt dat zien, ja, ja, ja. ja, Waarom zou je nou je de handen van je kinderwagen af willen hebben? Zegt ja. jouw bezitje wat? Laat zien, hij is van mij. Ja, dat ja. heb ik gemaakt. Ja, nee, nee. Ja, dan ga je erachter lopen met je telefoon zo ja, vanuit. Dan zit je in de ontkenningsfase gewoon. Ja, zoiets een beetje. Dat is voor die doelgroep. Ik wilde eigenlijk geen kinderen voor die Ja, nee, ik snap hem wel. Rij maar door. Ja, zeker. Nou, we zijn echt van ver gekomen. Dat is wel duidelijk. Ik zie dat we het nieuws hebben gemist, dames en heren. Oh. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur.